Met het de Franse politie heeft vier mensen aangehouden in het onderzoek naar de dood van een student. De man van 23 werd vorige week zo zwaar mishandeld dat hij later overleed. Het gebeurde bij een toespraak van een radicaal linkse politicus. Een radicaal rechtse groep kwam daartegen demonstreren en kort daarop brak een vechtpartij uit. De overleden student zou er zijn geweest om de rechtse groep te beveiligen. En een van de opgepakte mensen is een medewerker van de radicaal linkse partij. In tien jaar tijd is het aantal drugsdoden verdrievoudigd, blijkt uit cijfers van het Trimbos Instituut. Er overleden met name meer mensen door het gebruik van verdovende en pijnstillende geneesmiddelen. Bij een op de drie gevallen in die categorie gaat het om zelfdoding. En dat is meer dan bij andere drugs. Er liggen nog steeds slachtoffers van de cafébrand in Zwitserland in brandwondencentra. Het gaat om 67 mensen. Ze liggen in verschillende landen in klinieken. Volgens de Zwitserse gezondheidsautoriteit mogen er de komende tijd waarschijnlijk slachtoffers naar huis. Het gemeentebestuur van Lochem in Gelderland wil duizend euro subsidie beschikbaar stellen voor mensen en bedrijven in de buurt van een AZC. Dan kunnen mensen preventieve maatregelen nemen, zegt het college van BNW, zoals camera's en sloten. Een maatregel als dit komt niet vaak voor, zegt redacteur Bas de Vries. Het is ongebruikelijk, maar niet helemaal uniek. Lochem verwijst zelfs naar Dordrecht, waar ook zoiets is voorgesteld, al krijgt het daar wel een andere vorm, zo begrijpen wij. Sinds september vorig jaar verblijven er 65 minderjarigen op de opvanglocatie in Lochem. Daar komen later nog maximaal 185 mensen bij, zegt de gemeente. Het weer. In het noordoosten nog wat buien met kans op natte sneeuw. Elders droog. Vannacht overal droog met afwisselend opklaringen en sluierwolken. Minima van plus 1 graad in Zeeland tot min 3 in Groningen. Morgen een mix van zon en wolken met een stevige oostenwind en 1 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal.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 bij het tweede uur van ZFM Jazz live vanuit de studio in Haarlem. Mijn naam is Mr. Brightside Edward Rauhorst. We gaan verder, vrolijk verder, met uh, ons thema All in the Family Part 2. Um, en we openen het bal met de geweldige Franse bassist Renaud Garcia-Fons... en zijn uh, dochter, de zeer getalenteerde zangeres, uh, actrice uh, Solea Garcia-Fons... Um, van het album Cinematic Double Bass. Het nummertje Small Screen Girls. En je hoorde dus op uh, vocale. En ze kan echt geweldig zingen. Die is Solea Garcia Fons. Uh, aan het einde van het uh, eerste uur... had ik uh, het nummer van George Freeman. Een funky nummer. Uh, It's All in the Game... Met daarbij zijn broer uh, Von Freeman. Die hoorde je helaas niet meer op uh, tenorsax. Uh, toen hij aan zijn solo wou beginnen uh, kwam er het nieuws. Ik maak het uh, maar goed met een ander nummertje van George Freeman. En daarop de bijdrage van Chico Freeman. En dat is de zoon van Von Freeman. En Chico Freeman die speelt ook uh, saxofoon. Uh, je gaat luisteren naar Latina Bonita. Een nummer van Chico Freeman zelf... Uh, van het toepasselijk getitelde uh, album All in the Family. En dat is ons thema. Met George Freeman op gitaar en Chico Freeman op tenorsax. Cheers. cerca ilegos van de Cubaanse pianist Harold Lopez Nusa. Die heb ik wel vaker gedraaid. Inmiddels woonachtig in Europa al enkele jaren en maakt behoorlijk faam. Op plaat en op het podium is hij onafscheidelijk met zijn broer. Dat is minder bekend misschien, maar dat is op drums zijn broer... Ri Adrian Lopez Nusa. En dit kwam van het album Nueva Timba van vorig jaar... Uh, en met een uh, glansrol op mondharmonica. Daar heb je hem weer, Grégoire Marais. Gaan we terug, keren we terug naar uh, Nederland. Iemand die ik ook al vaker heb gedraaid. Uh, trompetiste uh, Suzanne Veneman. Zij is ook zeer regelmatig samen te zien met haar broer, trombonist Vincent, uh, Vincent Veneman. Zowel op het podium als op uh, de plaat. Op de plaat. Uh, haar laatste album heb ik al eens iets van. Uh, gedraaid uh, The Art of Letting Go heet dat album en uh, daar gaan we naar een, een nummertje van luisteren, dat heet The Balancing Act uh, met dus Suzanne Veneman en uh, ook uh, Vincent Veneman en verder doen op dat album ook nog mee uh, Timothy Banchett, uh, Wouter Kuhne uh, Jasper van Damme en uh, Thijs Klaas, het is echt uh, een fraai album kan ik van harte aanraden ...naar het nummertje The Balancing Act... ...van het Suzanne Veneman Sextet... met daarin dus Suzanne Veneman op trompet... ...en haar broer Vincent, Vincent Veneman op trombone. Komen we bij een favoriet onderdeel van ZFM Jazz... ...de Top 2026 ZFM Jazz cover-up... Jessie covers van nummers uit de NPO Top 2000 van afgelopen jaar... ...de enige hitparade die tot stand komt via alcohol, en Kunstzinnige intelligentie. Ik zou zeggen, ga genieten. set of M Jazz Top 2026 Cover Up. a day that's been See Masha Belsma uit Silvolde in de Achthoek begon pas met zingen op haar negentiende... na eerst piano en basgitaar te hebben gestudeerd. Eind jaren negentig richtte ze de Masha Belsma-band op... die nog altijd bestaat en waar uh, al die jaren haar vader als drummer deel van uh, uit heeft uh, gemaakt... Deze cover van Kate Bush, The Man with a Child in His Eyes... staat genoteerd op plek 888 in onze onvolprezen Top 2026 cover-up. Het uh, is te vinden, dat nummer, op uh, haar cd Profile... die in 2000 werd uh, genomineerd voor de Edison Jazz Award. Masha Belsma. Hier weer terug in uh, Frankrijk. Bassist Henri Texier is een eminence grise in de Franse jazzscene. Zijn zoon, uh, bij zijn zoon Sebastien, Texier stroomt het jazz DNA ook door de aderen. Hij is inmiddels uh, een zeer gevierde alt en klarinetist in Frankrijk. En vader en zoon die treden regelmatig samen op en maken ook wel platen tezamen... Daar heb ik een nummer van, uh, van een van hun allerlaatste plaatsen, van die Henry Texier Healing Songs: Cantout Zaret, als alles blijft stilstaan. Bestien, zijn zoon op klarinet uh, in het nummertje Cantut Sarret. De familie Ovaril en Valdez... dat zijn uh, grote namen in de Cubaanse muziek, in de Latin Jazz. Met de familia, tribute to Bebo Valdez en Chico Ovaril... brengen pianisten en componisten Arturo Ovaril en Chucho Valdez... een ode aan het werk van hun... Vaders. Uh, Familia is ook een uh, fraaie ode aan de Cubaanse afro-jazz. En op uh, dat album Familia doen uh, ook de supergetalenteerde kinderen weer uh, mee. Van die uh, Arthur uh, Ovariel en Chicho Valdes. Dus je hebt Adamo Ovariel op trompet, Zach Ovariel op drums. Leanes Valdes op pianes, Jesse Valdes is ook nog op uh, de, de drums. Uh, ja, het is een zeer bijzondere familie aangelegenheid geworden. Uh, volledig passend in ons thema, All in the Family. Met op het volgende nummer ook nog eens een glansrol voor Anushka Shankar. Dochter van Ravi Shankar en halfzus van de welbekende zangeres, pianiste Nora Jones. Daar gaan we nu naar luisteren. Raja Ram. Hadjaram werd vervolgd, gevolgd door Pulse Part 2... door de gitarist Mark Whitfield en zijn zoons David Whitfield op piano... en Mark Whitfield Jr. op uh, drums, die Mark Whitfield kan al... Uh, ja kan zich rekenen tot veteraan in de moderne Amerikaanse jazz scene. Zo speelde hij in zijn jonge jaren al met Jimmy Chitt Smith... en later met mensen als Nicholas Payton en Chris Potty. En sinds een jaar of tien staat hij ook re regelmatig op toneel... met zijn zoons, David en Mark. En dit komt van het album Grace uit uh, 2017. Nieuwe Lunes ja, heeft de nodige fameuze muzikale families... Uh, Marsalis kwam in het eerste uur aanbod. De Neville Brothers mogen vanzelfsprekend uh, ook niet ontbreken... in het uh, funk, jazz en soul uh, genre. Um, Charles, saxofonist, arts, piano, keyboards. Cyril, percussie, vocale. Aaron, de grote man met die fantastische stem. Um, en je gaat luisteren naar een nummertje uit de jaren waarop ook nog eens uh, Ivan Neville, de zoon van Aaron... Uh, zoon op dat moment, meedoet op uh, keyboards. Maar de Neville Brothers zijn helaas na de dood van Charles en Art... Uh, ja, min of meer te zielig gegaan, denk ik. Uh, maar gelukkig hebben we de albums. En we gaan luisteren naar Fever, het welbekende Fever... van het album Nevilleization uit 1982. You give me fever When you kiss me, fever when you hold me tight whoa, whoa. Fever, fever. in the morning Fever all through the night Listen to me, baby Hear every word I say No one can love me the way I do Because they don't know how to love you though. You give me fever When you give fever oh, oh, oh. When you kiss, it fever When you hold it Moonlights of the night I light up when you call my name because I know you're gonna see me you give me fever When you kiss me, fever when you hold me tight Give me a De Neville Brothers. We zitten tegen het einde van het programma. Ik hoop dat je iets hebt opgestoken van dit, uh, deze aflevering. Part 2, All in the Family. En vooral heb genoten van de muziek. Maak er een mooie dag van. Als je uh, vanmiddag na het concert in de Krocht gaat... wees er dan voor twee uur bij. Want er is een fraaie inwijding van de piano. En dan om half drie het concert. Uh, ik heb nog een nummer van Steve Turrell. Uh, die speelt al decennia lang de sterren van de hemel... op uh, trombone in de jazz scene in Amerika. Maar zijn liefde voor het instrument begon... toen hij de trombones in de ska- en reggae-muziek van Jamaica hoorde. Zoals daar de sound is van trombonist Don Drummond... in de jaren 50, 60 van, uh, op Jamaica. Steve Turr gaf zijn liefde voor jazz, reggae en pop... door aan zijn zoon Orion, die inmiddels een gevestigd drummer is... ...in Amerika en ook regelmatig samenspeelt met zijn vader. Uh, het volgende nummertje heet Don D. En uh, staat op het album Generations from Steve uh, Turrey. Je komt ie. terecht bijna op de playlist komt zoals gebruikelijk weer op mijngroeven.nl te staan met een link naar de Facebook page van ZFM Jazz volgende week zondag is er natuurlijk weer ZFM Jazz nogmaals maak er een geweldige dag van tabé we gaan eruit met de klanken van de Hypnotic Brass Ensemble. Die spannen de kroon wat betreft uh, familie. Er zitten acht broers in dit uh, ensemble. Uh, ooit uh, opgericht onder leiding van hun vader. Die speelde in het Sun Ra Orchestra. Phil Cochran. Koren. Tabé. We gaan eruit met het nummertje Francis van de Hypnotic Brass Ensemble.